Drie uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Homo's in Californië mogen met onmiddellijke ingang weer trouwen. Dat heeft een hof van beroep in de staat beslist... naar de uitspraak eerder deze week van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Dat bepaalde dat homo's dezelfde rechten moeten hebben als hetero's. Homo's konden in het verleden ook al trouwen in Californië... maar dat werd later na een referendum weer verboden. Door de uitspraak van het Hoge Rechtshof... moet trouwen nu toch weer worden toegestaan, zegt het hof van beroep.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 Hoort. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. Tot zeven uur zijn we op reis langs bijzonder radiomateriaal. Tussen vijf en zeven doen we dat in het goede gezelschap van Rijer Breed. In de jaren tachtig medewerker van het eerste radioprogramma Voor en Door Potten en Poten. Het heette ook zo. Wellicht weet u dat het morgen roze zaterdag is. De landelijke roze zaterdag is dit jaar op 29 juni dus in Utrecht. Een dag die in positieve zin bijdraagt aan de integratie en acceptatie van homoseksuelen. Lesbiennes, biseksuelen en transgenders hier in Nederland. Een dag waarop het één groot feest is in de binnenstad van Utrecht dus. Iedereen is welkom, ongeacht wie of wat je bent. Het moet een dag worden die bijdraagt aan meer begrip en respect voor elkaar. Goed moment dus om met rijerbreed eens even terug te blikken... maar ook even de toekomst in proberen te kijken. Daarvoor het vierde deel van de hoorspelserie De Verdwenen Koning. En in dit uur... Een documentaire over de Duitse kolonisten... die na de onafhankelijkheid in het Afrikaanse land Namibië zijn blijven wonen. John Jansen van Galen reconstrueert de koloniale geschiedenis... van de Duitse boeren die Zuidwest-Afrika rond de eeuwwisseling veroverden. Vraaggesprekken met de nakomelingen van de Duitse kolonisten... over de onherbergzame natuur van het land, de cultuur en de volksaard van de kolonisten... De verspreiding van het nationaal-socialisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. En de grote betrokkenheid bij het moederland Duitsland na de oorlog. Het is een stemmig lied waar we mee gaan beginnen. Hamburg MUZIEK and olden Kassen mit Norman Hey, Hey, Magelor. Do we wie das kein Team Brassen? Das let man als Bedovensturm. Rolling home. Flamingo's. Daar, hele zwermen roze ansichtkaartenvogels... stappen palmantig op hoge poten door de lagune... om algen en wormen los te woelen. Die lagune is hier ontstaan doordat de reservoirs van de riolering lekken... want verder is het in Namibië stervens droog. Zelfs Michael, die het land op zijn duimpje kent... heeft op deze plek bij Luderitz nooit eerder flamingo's gezien. Hij heeft de auto geparkeerd, de kijker aangereikt... en we nemen het schouwspel in ons op. Het is zeven uur s morgens en nog knap fris, al zijn we dan in Afrika. We zijn onderweg naar het Agatenstrand... De wind staat hier op de kust, er zijn witte koppen op de golven en voor ons ligt Flamingo-eiland. Daar verderop is Zeehonden-eiland en van hieraf zuidwaarts heb je Penguin-eiland. Er moeten daar echt flamingo's, zeehonden en penguins huizen. Op het Agatenstrand kun je volgens Michael ook echt Agaten vinden. Hij heeft zijn schoenen al uitgetrokken, Hij is meteen op zoek gegaan. En al gauw had hij een handjevol edelstenen, maar voor mij kunnen het net zo goed kiezelstenen zijn. Het is niet veel meer dan dit. Ik zie er niet meer dan En Ik vind er niet mee afrekenen. Ik Michael Weder is een kleine gedrongen man met een snor en korte beentjes. Zijn grootvader is in het begin van de eeuw uit Duitsland naar de kust van Zuidwest-Afrika gekomen. Michaels moeder dus, is hier blijven wonen. En ze heeft kleinkinderen die er nog altijd wonen. Vierde generatie Duitsers in Afrika. Daar om de Kaap heen moet Haaien-eiland liggen. Ik weet niet of daar ook echt haaien zitten. Het is trouwens geen echt eiland, meer een landtong... die zich uitstrekt in de Atlantische Oceaan. Een oude vuurtoren erop en een moderne camping... Gisteren zijn we daar geweest. Je kon je in de storm nauwelijks staande houden. De kampeerders hadden zich in hun caravans verschanst tegen de wind. Op de punt stond een kruisje voor iemand die door de zee verswolven is. En een gedenksteen voor Adolf Luderitz. Een koopman uit Bremen die zich als eerste Europeaan aan deze kust gevestigd heeft. 120 jaar geleden. Toen we omdraaiden en tegen de wind leunde, keek ik diep de baai in. Een mooie, natuurlijke haven. Dat is ook mijn één het beste wat van deze plek te zeggen valt. En verder is het een onherbergzaam oord. Luderits Bocht heet het stadje hier. Kortweg Luderits naar die Koopman Pionier. Het ligt aan de Afrikaanse westkust, maar het zou de kust van Noorwegen kunnen zijn, zo te zien met die storm die kale rotsen rond baaien en een soort fjorden. Luderitz is algeheel door leegte omgeven. Aan de ene kant de oceaan, aan de andere kant de woestijn. Waardoor één weg loopt die je pas na 125 kilometer... weer bij een menselijke nederzetting brengt. De nevels die over Luderitz hangen zijn geen mist... maar fijn zand dat door de storm uit de woestijn opwaait... Aan de zuidkant wordt de plaats al sinds 1922 afgesloten door een spergebied. Een enorm territorium waar diamanten worden gewonnen en waar niemand mag komen. Gisteren aten we in het hotel dat Tsum Spergebied heet. En daar hing een affiche dat 10.000 dollar uitlooft voor inlichtingen. Omtrent de dieftal bij Elizabeth Bay van 50 zakken diamantkruis. De geschiedenis van Namibië weerspiegelt zich in het straatbeeld van Luderitz. De meeste inwoners zijn zwart of minstens gekleurd... en ze spreken het Afrikaans van de Zuid-Afrikaanse boeren. Ze bestellen een vetkoek en dat is dan een broodje bal. Nederlands lijkt even een wereldtaal hier. Maar de architectuur is weer uitgesproken Duits. Degelijk, zwaar, robuust en introvert. De toerenhallen staat meteen naast de lezenhallen, de kegelbaan... Naast de Concert en Balzaal en vlakbij de Bismarckstraße is de Geuringstraße. Die is genoemd naar de vader van Veldmaarschalk Herman. En kanselier Bismarck heeft een straatnaam gekregen... omdat hij zich door die koopman Adolf Luderitz liet overtuigen... dat Duitsland het hele enorme achterland van dit stadje moest claimen als kolonie. Zo ontstond in 1884 Zuidwest-Afrika... Michael en ik rijden het land in. Over die ene weg van Luderitz naar de bewoonde wereld met een zeemanslied op de spiekers. Magalaan. Het is zijn land, maar hij verzoekt telkens... what a strange world. Full of emptiness. Vol van leegte. Dit is Marlborough Country. woestijnen, Kale bergruggen. En geen mensen te bekennen. Alleen struisvogels, koedoes, gemsbokken... en een kudde wilde paarden... Dat moeten de afstammelingen zijn uit de stoeterij van baron kapitein Hans Heinrich von Wolf. Die niet ver hier vandaan in alle verlatenheid een slot liet bouwen. Dat is het middenhout tussen een kasteel en een vesting. De stenen zijn helemaal uit Duitsland aangevoerd naar Luderitz per schip. En vandaar met ossenwagens door de woestijn 600 kilometer ver. De kapitein sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog in de slag aan de Somme en zijn paarden bleven verweest achter. Het land is droog en dor. Al vier jaar lang heeft het nauwelijks geregend in Namibië... maar gisteravond is een buitje gevallen. 9 mm, zei de mevrouw van het hotel... want iedereen houdt dat hier nauwkeurig bij. Iedereen heeft een regenmeter. En meteen komen er nu overal groene sprietjes op... en gele bloemetjes die Michael Morgenster noemt. denken in een plaats die op de kaart met een dikke stip staat aangeduid een winkel een boerderij een kerkje en een benzinepomp dat is al solitair heet het solitair Vandaar rijden we weer de woestijn in tot waar de auto vastloopt in het zand en we verder moeten lopen Michael, ah, sorry, Michael. Uh, erzählen Sie ons, uh, wo wir waren. En wie het aussieht. We zijn nu im Augenblick im Sossos Dat is plus minus 300 Kilometer aus Windhoek. Het uh, is im westlichen, südwestlichen Teil des Landes Namibia. Het uh, is in de Wüste. We zijn omringd von Dünen. Uh, de Sossos dat is uh, een Auffanggebied, van een uh, Reviers. Das nur ab und zu läuft, vielleicht einmal in drei, vier Jahren, wenn es gut regnet. Und das Fleisch fängt dann eben das Wasser auf. Ja. Das kann da nicht weiterlaufen. Und dann... Dann verdunstet das so mit der Zeit dann über die ja. Jahre wieder, richtig. Etwas, etwas symbolisch für Namibia. Nicht? Etwas symbolisch für so Namibia auch, ja. Ich muss sagen, die Gegend hier ist wunderschön, riesen Bäume. Das kommt eben dadurch, dass hier recht viel Grundwasser ist. Wir haben auch Strauße gesehen und Oryx-Antilopen gibt es auch hier. Ja, ja es, ist, es ist wunderbar schön und, und gleich es ist auch hart. Un un unmenschfreundlich. Das ist nicht sehr freundlich, richtig. Das ist sehr hart hier. Äh, man sieht hier auch, es äh, sind keine permanenten Niederlassungen, äh, obwohl wir äh, Narrasbüsche gesehen haben. Die Narrasse werden von den Topnars gebraucht, gegessen, auch zu zum Mehl gestampft und dann äh, Fladen von gemacht. Aber hier, äh, ich würde schätzen, so in einem Umkreis von 60 Kilometern ist hier keine feste Siedlung. Nee. Ja. Und, und, und wir sind von Windhoek gekommen. Auch, auch wenn man 60 km vorbei ist, is es, ist es, ist es ein, ein hartes Land. Es ist ein sehr hartes Land. Die, das macht die Leute auch sehr eigen. Es wird oft gesagt, dass die Namibia komische Leute sind. Das ist eben aber auch die Wetterbedingung, die Werte des Landes. Ja. Das ist, das ist... Oh, oh. Dit is de Sosses een vallei tussen enorme duinen van zand in alle tinten van dieprood tot bruin en geel met zwarte vegen. Honderden meters hoog waar heel symbolisch voor het verdorde Namibië een rivier uit de bergen doodloopt in de woestijn. Als er tenminste water stroomt door die rivier wat al jaren niet meer gebeurd is. Af en toe zie je een struisvogel of een antilope. Het is een prachtig land, zegt Michael, maar ook... Onverbiddelijk, onvriendelijk voor de mensen. De Duitsers die zich hier rond de eeuwwisseling vestigden, moesten het zich veroveren in een vaak ongelijke strijd met een karige natuur. Het was een moeilijk bestaan, maar volgens hem ook minder complex dan het moderne leven. Ze leefden op afgelegen boerderijen, zonder schulden of auto's. En ze stuurden hun kinderen te voet naar verre scholen. Ze zijn er typische mensen door geworden. Komische loyten, zegt Michel. Niet erg gastvrij. Nogal op zichzelf en eigenzinnig. En allengs zijn ze zich meer dan Duitse Zuidwester gaan voelen. Oké, okay, dat Südwesterlied. Hart wie kameldonholz is unser Land en trokken zijn seine rivieren. Die Klippen, sie sind von der Sonne verbrannt en scheu sind in Busch die tieren. Sollte man ons fragen, was hält euch denn hier fest? Ich könnte nur sagen, wir lieben Südwest. Avond in Windhoek. Het is een provinciaal stadje met een keurig centrum... en twee kilometer verder de townships. Ook nogal keurig naar Afrikaanse maatstaven. Waar de zwarte wonen. Stamsgewijs bijeen. De Zuid-Afrikanen hebben ook hier de apartheid doorgevoerd en hun taal ingevoerd. Het Afrikaans van de boeren is de lingua franca voor de zwarte... die elkaar stamtalen niet kunnen verstaan. Het is toch een rare gewaarwording als je ver in Afrika in een klein winkeltje... achter een zwarte man staat die dan... Twee stukken vlees, alstublieft, besteld. En bij de Pisanks krijg je deze week Spookasem cadeau. Dat is wat wij op de kermis suikerspin noemen: Spookasem. En in de krant staat dat er weer een dwellemsmaus is gearresteerd: een drugsdealer, dwellemsmaus. Kunnen Sie mir erzählen? Uh, die zijn katholische, wie dan is, Kicker? Frocks? Katholische? Katholische Freche. Ja. Die sagen Papst, Papst, papst. Ja. En <laughs> die Lutheraner, die sagen. Uh, uh, warte mal. <laughs> Luther, Luther, Luther, Luther, Luther! <laughs> Urzula Weder, geboren Ludwig is de moeder van Michael een kwieke levendige vrouw van in de 70 al zou je er meer geven wat komt door de decennia lang zon op de blanke huid Ze is de dochter van een militair die in 1904 naar Zuid-Afrika kwam en later in dienst werd genomen door zijn oom John Ludwig die zich daar al eerder gevestigd had. Zij neemt mij mee naar het John Ludwig Monument. Halten die monument. John Ludwig, waar ben je? War ja. er zo'n Pionier, die hierheen kwam en had klein winddoek. Nu, z.B., had hij die. Er hat die äh, äh, katholische Kirche gestiftet hier und er hat die protestantische Kirche gestiftet und er hat die Schule gestiftet. Und die Schule sollte wieder zurückgehen an die Erben, wenn sie nicht zu Schulzwecken gebraucht wird. Aber das ist nicht passiert. Nein. Er ist nicht. Und die sind sehr arm gestorben. Ah. Ja. Hier, sie sehen ja da, das sind noch die Gräber von den ja. Kindern. Ja. ja, dat is om onder denkmalsschutz, niet? Ja. Oh. Een, een, een hagelwit gebouwtje met uh, pilaren en een gebogen vensters. Waardoor je, je uitziet op de kale, nu kale heuvels rond Kleinwindhoek. En een uh, grafsteen. Hier roeien in vrede onze lieben eltern John Ludwig, Lida, Ludwig. John Ludwig, grunder van Kleinwindhoek. Hij was niet uh, de vader, hè? Nee, dat is een onkel meines vaters. Ja, ja. Und ist, uh, John Ludwig was een pionier die Kleinwindhoek stichtte. Kerken en scholen stichtte, die wijnkelders had en een sigarettenfabriek. Hij zou arm sterven. Duitsland verloor de Eerste Wereldoorlog en zijn koloniën en veel Duitsers verloren hun bezittingen. Heil... Ursula's vader was toen winkelier en hotelhouder in zuid afrika In de crisis van de jaren 30 keerde hij terug naar Duitsland. Maar hij kon het Europese klimaat niet meer houden. Iem veelte die zonne. En het gezin keerde terug om voorgoed hier te blijven. <middels> Doch weer nog lang geen hand aanleggen, doch an oom um, hem nog meer glosen, dan werd de ganze plinckromstreng rollen Home. Duitsland, nog maar net een eenheidsstaat... was laat op het koloniale toneel verschenen... toen het aantrekkelijkste deel van de buiten al verdeeld was. Wat bleef er nog over? Een partje Cameroen... een stukje aan de oostkust dat Tanganyika genoemd werd... en waar Klaus van Amsberg zijn jeugd doorbracht. En het barre Zuidwest-Afrika. Kanselier Bismarck had het tot Duits gebied uitgeroepen... maar daarmee was het nog geen Duits gebied. Er woonden mensen die het als hun gebied beschouwden en die zich verzetten tegen de Duitse indringers. Onder andere de stam der Witboys. Onder leiding van hun legendarische kapitein Hendrik Witboy. De aandenken der in dem kriegen tegen den stam der Witboys in den jaren 1893 en 94 gevallenen Helden. Rijter Karl Lange. Rijter Hans Fleisje. En die Bastards, Albert Mouton, Gert Orlam, Johannes Dieregaard, Hendrik van Wijk, Jozef Vries. Hendrik Witbooi staat nu op de bankbiljetten van het onafhankelijke Namibië. Een kleine kleurling met een scherpe blik en een soort cowboyhoed op. Hij was een gekertend en geletterd man... die de christelijke symboliek intelligent in stelling wist te brengen tegen de Duitsers. Stamhoofden die met de Duitsers col collaboreerden... vergeleek hij met Pilatus die het met Herodes om een akkoordje gooide... om de Heere Jezus uit de weg te ruimen. In het museum van de hoofdstad Windhoek hangt een brief van Hendrik Witbooi... Aan de Duitse bevelhebber Lloyd Wein. Kapitein Hendrik Witboy aan gouverneur Lloyd Wein. De Duitsers geven voor dat ze ons willen beschermen voor andere grote naties. Maar het komt mij voor dat zij de grote natie zijn die proberen met geweld ons in hun land binnen te voeren. Dat museum is gevestigd in de Alte Veste een van de vestingen die de Duitsers bouwden om het land onder de duim te krijgen grote vierkante zwaar ommuurde witgekalkte gebouwen op heuveltoppen Die alte, feste. die alte feste wurde 1890 van de schutztruppe unter Hauptmann C. von François als militärischer Stützpunkt zur Sicherung des Friedens unter den zich bekämpfenden Namas und Hereros errichtet. Het is het klassieke imperialistische argument. Onder de inboerlingen heerst de oorlog, zedeloosheid, ketterij, kannibalisme. De westerse mogendheden moesten dus vrede en beschaving brengen. De Pax Britannica, de Pax Neerlandica, de Pax Germanica. En en passant hun gezag vestigen. De Duitse bevelhebber Lloyd Wein, tevens gouverneur over Zuidwest-Afrika had er zelfs zo zijn twijfels over. Kolonisatie is altijd onmenselijk, schreef hij. Uiteindelijk is het een inbreuk op de rechten van de oorspronkelijke bewoners... ten gunste van de indringers. Als dat onaanvaardbaar is, moet men zich verzetten tegen elke kolonisatie... hetgeen in ieder geval een logisch standpunt zou zijn. Wat onmogelijk is, is om aan de ene kant het land van de inboerlingen af te nemen op grond van dubieuze verdragen... en daartoe het leven en de gezondheid van onderdanen te riskeren... en aan de andere kant in het parlement humanitaire beginselen toe te juichen. Toch is dat precies wat de Duitse Reichstag doet. Het is een moreel dilemma dat Lloyd Wein voor zichzelf nooit oploste. Hij ging door met het veroveren van Zuidwest-Afrika... door een politiek van dubieuze verdragen... Waarbij het leven van Duitse onderdanen in de waagschaal werd gesteld. Uiteindelijk ontmoette hij de hardste tegenstand niet van de Witboys, maar van de Herero's. Vlakbij de Alte Vesten staat het Ruitermonument dat de Duitse slachtoffers van die strijd gedenkt. Zoom. Ehrenden Angedenken an die tapferen deutschen Krieger, welche für Kaiser und Reich zur Errettung und Erhaltung dieses Landes während des Herero- und Hottentottenaufstandes 1903 bis 1907 und während der Kalahari-Expedition 1908 ihr Leben ließen. ...zum ehrenden angedenken ook aan die deutsche Bürger... ...welche den Eingeborenen im Aufstande zum Opfer wielen. Gefallen, verschollen, verunglückt, ihre Wunden erlegen... ...und an Krankheiten gestorben von der Schutztruppe. 100 Offiziere, 254 Unteroffiziere, 1180 Reiter... Van de marine 7 officieren, 13 unterofficieren, 72 manschaften. In afstanden erschlagen Männer 119, vrouwen 4, kinderen 1. Dat is ook klassiek. Geen woord over de duizenden gedode Herero's. De slag vond plaats op de Waterberg. Maar ook de grootvader van Michael Weder, Ursula's vader, vocht en waar ze nu soms weekenden doorbrengen om te wandelen en wild te zien. Het is een plateau van waar je ver uitkijkt over de ruige vlakten van Noord-Namibië. De Herero's werden er omsingeld en afgeslacht. Degenen die het cordon wisten te doorbreken kwamen jammerlijk om in de Durre woestijn. In 1904 was de pacificatie van Zuidwest-Afrika voltooid. Het gebied was nu Duits, maar het zou maar tien jaar Duits blijven. That's where so red. Den uns in freden. Das ging am Löwa. Dann so'n Ball. Haian machte de Grot. Den Pipp anstecken. Dann röppte Olin. Holt die Grundmastball. Rollin' Ho. Rollin' Ho. Ho. Begrip voor het verlangen naar de verten. Tropische verten, liefst. Voor de zucht naar avontuur en om weg te breken uit de benauwdheid en de benepenheid van het burgerlijke Duitsland. Heel wat Duitse jonge mannen trokken voor de Eerste Wereldoorlog naar Zuidwest, zoals ze het hier noemden. Natuurlijk niet allemaal bezield van uh, ondernemingslust en pioniersgeest. Sommigen werden erheen gestuurd, zoals het in alle koloniën ging omdat ze thuis niet wilden deugen. Zo was er die tel uit het Gravengeslacht, vond Solms. Die sigaretten aanstak met bankbiljetten. en pianoconcerten gaf op een vleugel die hij in een vijver had laten plaatsen. Maar de meesten werkten hard om het stugge land naar hun hand te zetten. en er een oogst aan te ontlokken. Op boerderijen die Vriedenstaal werden genoemd, of Tirol of Hadlershorst. Doch onze Liebe is teuer bezahlt. Trotz allem wir lassen dich niet. Weil onze Sorgen überstrahlt der Sonne hel leuchtendes Licht. Sollte man ons fragen, zelt euch denn hier fest. We kunnen nur sagen, we lieben Südwest. In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Het buurland Zuid-Afrika schaarde zich aan de zijde van Engeland tegen Duitsland en viel Süd-Westafrika binnen. Berlijn had het koloniale avontuur steeds op een koopje ondernomen... en de zwakke troepen had weinig in te brengen tegen de Zuid-Afrikaanse overmacht. Na de oorlog droeg de Volkenbond het mandaat over zuid afrika op aan Pretoria... dat er 70 jaar zou heersen. De Duitse overheersing over Zuid-West had slechts drie decennia geduurd. Voor onze im Kriege, 1914 bis 1915 gefallenen kameraden der kaiserlijke Schutztruppe, errichtet in august 1964, alte kameraden Südwestafrika. Maar nu is mijn vraag: hoe komt het dat in Namibië nog steeds zoveel Duitsers wonen? Of hoe komt het dat in Indonesië en Suriname haast geen Nederlanders meer wonen? Geen nazaten van mensen die zich daar ooit vestigden en verknocht zijn geraakt aan het land. Namibië was 30 jaar Duits en er wonen nog 20.000 Duitsers, de vierde generatie al. Indonesië en Suriname waren drie eeuwen Nederlands, maar geen Nederlander die voor deze landen koos. In Namibië is het Duits een van de drie officiële talen. In Indonesië is Nederlands verschrompeld tot een paar woorden. Zoals rijstafel of pianostemmer. Dat was er anders aan het Hollandse kolonialisme, waardoor wij kwamen, zagen of en weer vertrokken. Terwijl de Duitsers hun hart aan Namibië verpanden en er bleven. Ook onder het Zuid-Afrikaanse bewind. Ook nu het land zee dat zes jaar onafhankelijk is. Hier roert in God. De kaiserlichen Oberpostsekretär Alfred Sachs, gestorben am 16. März 1897. Hier ruht conducteur Jan Georg Schmidt, gestorben am 12. März 1896. Hier ruht unser lieber Sohn und Bruder Rudolf Weiss, gefallen 12. Januar 1904 im Kampf gegen die Hereros von Okahandja. die tief betrübten Eltern und Geschwister, Kielgarden 1904. Hier ruht in Gott der Feldwebel Hermann Pohl gestorben. 4 mei 1894. De conducteur, de postmeester, de baanopzichter. Allemaal in de harde, droge Afrikaanse grond begraven. Het was voor een Hollander in Indië zoals de schrijver Willem Walraven lang de beroerdste niet. Geen koloniaal. Het ergste wat hij zich voor kon stellen: begraven te worden in de grond van Java. Wat tenslotte toch gebeuren zou. Misschien ligt een verklaring voor de verknochtheid van zoveel Duitsers aan zuidwest Afrika... juist in het feit dat Duitsland hier al zo gauw de macht verloor. De Zuid-Afrikanen die de macht overnamen verdreven de Duitsers niet... maar dreven hen wel in een minderheidspositie. De Duitsers werden een minderheid binnen de blanke minderheid. Met alle hardnekkigheid die minderheden eigen is. Hier ruht in Gott unser liebes Söhnchen Wilhelm Gustav Reinhold, bitte. Gestorben, 3 Februar 1904. Ein Jahr alt. Schlummere sanft, du guter Knabe. Schlummere sanft in deiner Gruft, bis dich Gott aus deinem Grabe einst zu seinem Throne ruft. Aber jetzt zeige ich Ihnen den Arbeitsdamm. Wir haben gerade gestern in der Zeitung über diesen Damm geschrieben, der kriegt nie Wasser. Und das haben in der schlechten Zeit, da haben weiße Männer, toen eind jaren 20 een economische crisis de wereld naar de keel greep... legden heel wat Duitse boeren het loodje. Ursula Weder brengt me naar een dam... die omstreeks 1930 met spaden en handkracht en zweet... is opgeworpen voor een kwartje per dag. Door blanke mannen, zegt ze er uitdrukkelijk bij. Werkloze Duitsers, blij dat ze werk hadden. Ze waren hier nog erger nazi dan in Duitsland, zegt Ursula Weder. De Tweede Wereldoorlog werden duizenden Zuidwesters zes jaar lang geïnterneerd in Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikanen schaarden zich ook in die oorlog bij de coalitie tegen Duitsland en ze sloten hun potentiële vijanden bij voorbaat in kampen op. Het was hen gemakkelijk gemaakt door de Duitse consul die vluchten met achterlating van de ledenlijsten der nationaal-socialistische organisaties in Zuid-West-Afrika. Dat waren lange lijsten want het nationaal socialisme had een bijzondere aantrekkingskracht hier vooral door de leus Heim ins Reich. De complete padvinderij van Zuid-West-Afrika liep met pak en zak over naar de Hitlerjugend terug in het Duitse Rijk onder het Zuid-Afrikaanse juk uit. Dat was het ideaal. Het herstel van die kortstondige droom van een Duitse modelstaat In de woeste kust van Zuid-West-Afrika. Oh, oh, oh. Oh, the castle, mord Massen. On acht, and so see, unsern König. in De openbare kroeg staat hier boven de deur van de gelachkamer. We overnachten in het hotel in Malta Heuwe. Zo heten de dorpen hier in de omgeving. Helmeringhausen, Zeheim, Aus, Marientaal. Om de standtafel zitten vijf blanke mannen en een vrouw... die elkaar gedichten voorlezen in Duits. Blijkbaar is hier een poëziewedstrijd uitgeschreven... en vergadert vanavond de jury. Dat kan ook een factor zijn in de blijvende Duitse presentie in Namibië. De manier waarop eerst Berlijn en later Bon... altijd de Duitse cultuur in Zuidwest-Afrika bevorderde, Met Duitse scholen, Duitse boeken, Duitse culturele verenigingen. Nederland is daar eerst in Indonesië, later in Suriname... al lang geleden mee opgehouden. De Nederlandse cultuur moest overbodig gemaakt worden... ten gunste van de inheemse cultuur. De Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Antillen... ging in de jaren 50 vooral culturele uitingen in het Sanan. En het Papiamento stimuleren, Alsof we onszelf een beetje schaamden voor het Nederlands cultuurgoed. En nu is er nauwelijks meer een behoorlijk Nederlands boek te vinden in Suriname. De Duitsers gaan praten op Goethe en Schiller... en zorgden dat je hun boeken ook in Zuidwest-Afrika kunt lezen... Kommst du selber in unser Land und hast seine Weiten gesehen and hat unsere Sonne ins Herz dir gebrannt. Du kannst du nicht wieder gehen. Dan sollte man dich vragen, was hält dich denn hier fest? Du könntest nur sagen, ich liebe Südwest. Vooraf in Nederland hebben ze me vaak verteld dat je, je hier in Namibia kunt vergapen aan een Audorwettsoort Deutsch doen. En dat je, je daar behoorlijk vrolijk over kunt maken. Een leuke reportage over aards conservatieve, bekrompen moffen in Afrika. En ik, ik moet zeggen, het heeft iets potsierlijks. Zo in die oktobervesten, in de tropen met bijerse hoempa-orkesten... en eh, lange tafels voor bulle bier, toerenhallen... en kegelbanen aan de Afrikaanse kust. Het lijkt een beetje te zijn blijven steken... in het Wilhelminische tijdperk van een eeuw geleden... toen Duitsers hun tuchtige stempel op Afrika wilden drukken. En wat die Duitse cultuur betreft, Michael Weder... heeft geen hoge dunk van het cultureel bewustzijn van zijn generatiegenoten. Ze gaan wel vreselijk prat op hun Deutsch doen, zegt hij. Maar als je begint over Goethe en Schiller... vragen ze bij welke club in de Bundesliga die dan voetballen. En toch en toch is het wonderlijke en ook bewonderenswaardige... dat hier niet alleen Duitsers kwamen om hun zakken te vullen en dan weer op het heen komen te zoeken. Maar dat ze hun lot met het land verbonden. Het refrein van hun Zuidwesterlied stelt telkens weer de vraag: wat houdt jullie hier dan vast? En het antwoord is steeds zo simpel als het maar kan. Wir lieben Zuidwest. Duitsers zijn van Zuid-West gaan houden op een manier... die Hollanders jegens hun koloniën nooit opgebracht hebben. In ieder geval niet zo dat ze hun levens... en de levens van hun nageslachten ermee verbonden. En de belangrijkste factor in die verbondenheid is, denk ik... dat Hollanders in de koloniën kooplieden waren. Ambtenaren of militairen, terwijl die Duitsers boeren waren en zijn. Boeren hechten zich aan hun land... Misschien wel in het bijzonder als het zich weer barstig toont en hardvochtig. De enige Nederlanders in de tropen die deze liefde ook ombrachten... zijn de Groningse boeren die zich halverwege de vorige eeuw in Suriname vestigden. De ene helft crepeerde in de zwampen, de andere helft bleef, voorgoed. Men noemt hen boeroes. En ze voelen zich meer Surinamer dan veel zwarte Surinamers. Ze trekken niet weg naar Nederland... Ze hebben hun lot met Suriname verbonden, van boeren houden van hun land. Zoals Duitse boeren van Namibië houden. Wir Zuidwest. Tofu van and olden Kassen mit Norman Hey, Hey, Magelot. Do we wie da kein Team vom Brassen. Das lädt man als Bedrohben Sturm. Rolling home geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. U hoorde in een aflevering van Ongehoord, Ongehoord maar Wel Verteld, Radio tegen de Klippen op. de reis die John Jansen van Galen maakte in 1996 door Namibië. om een reconstructie te maken van de geschiedenis van de Duitse boeren die Zuidwest-Afrika rond de eeuwwisseling veroverden. U hoorde Janssen van Gale ook over het aantal slachtoffers onder het Hererovolk. Lothar van Trota, een Duitse generaal arriveerde op 11 juni 1904 in Swakopmund en nam het militaire gezag op zich. In tegenstelling tot zijn voorganger onderhandelde von Trota niet meer met de Herero. In oktober van datzelfde jaar, 1904, sprak hij zijn beruchte vernichtingsbevel uit... om alle overgebleven Herero uit de Duitse kolonie te verdrijven of te doden. Met als gevolg dat in 1905 ongeveer 75% procent van het Herero-volk was uitgemoord. Destijds werd Lothar von Trotha 165 jaar geleden geboren op 3 juli 1848. Daar nog voor onderscheiden. In 2007, het heeft even geduurd, hebben het nazaten van generaal von Trotha op uitnodiging van Herero-opperhoofd Alfons Maharero op persoonlijke titel uiting gegeven... aan hun diepe schaamte over deze massamoord... en om vergiffenis gevraagd voor de Namibische genocide. Die overigens door de Verenigde Naties aangemerkt is... als de eerste genocide van de 20e eeuw. Deze heeft aan de meerderheid van de Herero- en de Nama-bevolking... in de toenmalige kolonie Duits-Zuidwest-Afrika het leven gekost. O, ja, tene, o, ja, tene, lupo, seja a baufa. Où y'a? Où y'a des loups? Ah bon ta serge à baufa? Connu de l'élève Konu la de l'élève du bonheur. Viens à la la Safana l'on sait à It's the fancy is the fancy password in the good Christian. Each fancy is the fancy password in the good Ah, I will fifty fifty, give 50 Fifty fifty, give up. Who have a E Ah, I will fifty fifty, Fifty fifty, I'm a woman, Shouting letting jah be pelled, out in <imitation> the two books but if I ask Fabric of a nation built on established Luciferian magic creating havoc for people that never had it Used to the truth, exiles from other planets See how I got a story to tell And Mike Bolter, who sold us soul to hell To make you wanna tell why you think you're robbing still I got a family, so you think I wanna kill My brothers gotta chill, if they don't, I'm on the ill All out war for my beats to keep it real I'm um... the Amabio en Balili door Tokolo, featuring Usuto. En dat nummer is afkomstig van een cd met heel veel kwaito-muziek. En dat is een genre dat in de jaren 1990 ontstond in Johannesburg, Zuid-Afrika. Het is heel populair bij de zwarte jeugd. Uit de townships in Zuid-Afrika, Namibië en Zambia. En vaak wordt er in één lied een mix van verschillende talen gebruikt. Dit was geen echt kwaiton-nummer. Dat vond ik uh, een beetje te heftig op dit tijdstip. Het is namelijk zeven minuten voor vier. U luistert op Radio 1 naar het programma Woord. En voor vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk altijd mailen naar woord.vpiro.nl. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven.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 voor vragen en opmerkingen over Woord... kunt u, zoals eerder gezegd, mailen naar woord.vpiro.nl. Twitteren, kan met hashtag Woordradio en terugluisteren. Dat wilt u waarschijnlijk ook weten. Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En je kunt ook luisteren via de speciale radio gemist app... voor iPhone van de VPRO. En je direct abonneren op de podcast. Dat kan via vpiro.nl slash woord onderstreepje podcast. Uh, we zijn er nog, tot zeven uur in de ochtend. In de laatste twee uren ontvangen we in de studio live de heer rijer Breed. Hij heeft de wekker horen gaan volgens mij inmiddels... want hij zal zo meteen door de donkere nacht moeten klieven... om hier tijdig zijn opwachting te kunnen maken. Het is roze zaterdag, morgen eigenlijk zo'n beetje, straks. En dan vieren we in Nederland de acceptatie van homoseksualiteit. Een mooi moment om Rijer uit te nodigen. Want die werkte in de tachtige jaren mee aan het eerste programma... voor en door Potten. Want die werkte in de tachtige jaren dus daaraan mee... samen met eh, Diana de Koning. En dat... Uh, het programma heette ook zo. Dat was elke vrijdagavond tussen acht en half negen... op Hilversum 3 te beluisteren. De VPRO was de eerste omroep met een programma specifiek voor homo's. En we gaan met Rijer breed terug naar die tijd. We beluisteren wat fragmenten van leer en praten natuurlijk ook over nu en de toekomst. En die kan nog best wat jaartjes behelzen bij Rijer... want hij wordt later dit jaar pas 63 jaar. De kop is eraf, zullen we maar zeggen. You are Goodbye to love. Ja, Margie Ball, Geboren op de datum van vandaag, 29 juni in 1948. Maar ze is er niet meer. Ze ging veel te jong dood. Ze was pas 51. Ze overleed in Hollywood. Dat is wel een mooie plek, maar het blijft te vroeg. Dit is Radio 1. U bent nog steeds de gast bij het programma Woord van de VPRO. En voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Het is bijna tijd voor een kort journaal. En in het volgende uur gaan wij verder met de hoorspelserie getiteld De Verdwenen Koning. Deel 4 kunt u gaan beluisteren. Dat radioverhaal dat dateert van 1968. Het werd destijds uitgezonden door de AVRO. En het is geschreven door de Engels-Italiaanse schrijver Rafael Sabatini. Ik zou erbij blijven als ik u was. Tot zo.